4 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. President Obama heeft zijn jemenitische collega bedankt... voor de veroordeling van de aanval op de Amerikaanse ambassade... in de hoofdstad Sanaa. President Hadi beloofde mee te werken aan de bescherming van de ambassade... en de zoektocht naar de daders. De woede van moslims over een Amerikaanse anti-islamfilm sloeg gisteren over naar Jemen. Daar probeerden betogers de ambassade in Sanaa binnen te dringen. En bij gevechten met bewakers zouden minstens vier doden zijn gevallen. Het incident volgde op gewelddadige acties in Egypte en Libië... waar dinsdag de Amerikaanse ambassadeur om het leven kwam. Behalve in Jemen waren er ook protesten in Tunesië en Marokko. Paus Benedictus brengt de komende dagen een bezoek aan Libanon. Dat doet hij op een moment dat veel onrust heerst in de regio. In buurland Syrië wordt een bloedige burgeroorlog uitgevochten... en in meerdere landen vinden gewelddadige demonstraties plaats... tegen de Verenigde Staten in verband met de anti-islamfilm. Toch zijn de veiligheidsmaatregelen in Beirut als gevolg daarvan niet opgeschroefd. Het doel van de reis is het benadrukken van de eenheid... tussen de verschillende christelijke stromingen in de regio... en om vrede tussen christenen en moslims te onderstrepen. De paus zal de Libanese president, de premier... en de parlementsvoorzitter ontmoeten. Cybercriminelen zijn erin geslaagd... schadelijke software in computers te installeren... voordat die de fabriek hebben verlaten... Het is een nieuwe vorm van computercriminaliteit ontdekt door onderzoekers van Microsoft. De onderzoekers kochten onlangs 40 pc's in China. En op die computers ontdekten ze meer dan 500 virussen en andere schadelijke programma's. Met de software konden criminelen microfoons en webcams inschakelen... om achter persoonlijke gegevens van gebruikers te komen. Ook konden de toetsenborden worden bekeken om wachtwoorden te achterhalen. Het weer, het is wisselend bewolkt en later in het noorden wat motregen. Temperatuur schommelt zo rond de 11 graden. Ook overdag is het bewolkt en regent het af en toe. Het wordt dan 18 graden. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen droger. Tot zover het NOS Journaal. Dan de verkeersinformatie. Er is één melding. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... is tussen knooppunt Marquisaat en Rieland afgesloten door wegwerkzaamheden. U wordt omgeleid via de N289, dat is de route U10. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Het telefoonnummer van de studio is 0800-1121. En dat is het nummer dat je ten alle tijde kunt bellen met vragen en met antwoorden... Je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl... of twitteren via apenstaartje, Nachtzuster. Nou, dat zijn alle mogelijkheden om bij te dragen aan dit programma. En waar draait het nou allemaal om? Nou, om vragen en antwoorden. Dus als je rondloopt met een vraag die je graag wil voorleggen... aan het luisterpubliek van Radio 1, dan is dit je kans... Dan kun je bellen, mailen of, uh, of twitteren. En als je dan een antwoord uh, weet, dan ben je ook van harte welkom. Dus even kijken welke vragen nog niet beantwoord zijn. Aleida die belde over de spleetogen van de Chinezen. Die vraagt zich af waarom Chinezen spleetogen hebben. Goeie vraag. 0800 1121, als je een antwoord voor haar weet. Ad is op zoek naar bruine poppen. Die kan alleen maar lelieblanke poppen vinden... en die wil graag bruine exemplaren in een winkel in Nederland aanschaffen. Dus niet via internet. Nou, Als iemand een advies voor hem heeft, 0800-1121... Peter vraagt zich af waarom er toch zoveel gebruik wordt gemaakt van muziek... tijdens gesproken woorden in televisieprogramma's. En vraagt zich vooral af of er meer mensen zijn die zich daar een slag in de ronde aan ergeren. En hij is op zoek naar een notenschrift voor piano van nummers van Charlie Kunz. Met een Z. En uh, hij wil vooral graag weten of het bestaat. Maar ook heel graag in het bezit komen van een uh, uh, ja, uh, notenschrift. op het gebied van die nummers. Dus 0800-1121. als je hem kunt helpen. Mark wil weten hoe zijde gemaakt wordt. Nou, daar hebben we net al iets over gehoord. En is op zoek naar boxershorts van zijde. Verkoopadresjes kunnen doorgegeven worden. En Yvonne wil weten waarom haar telefoon het niet doet op batterijen... als de elektriciteit is uitgevallen. 0800 1121. En dan het moment dat net al voorspeld werd door Gerard. Het is vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment op Radio 1. Bij Omroep Max, bij de nachtzuster dus. Voor een discoplaat. En uh, dat is vannacht deze geworden. Johnny Taylor. En Disco Lady voelde me wel een beetje aangesproken. lady op Radio 1. Jawel, 9 minuten over vier. En uh, tijd voor Gerard, want die zat midden in een verhaal. Tenminste, die uh, had zijn verhaal afgesloten, maar had nog meer te vertellen. Ga maar los hoor, Gerard. Nou, dat gaat over die spleetogen. Ja, waarom hebben Chinese spleetogen? Het klinkt heel onaardig spleetogen. Even, even goed, dan kom ik op uh, Wilhelm Wever terecht. Waarop? En de, en de, op, op dat de kinderprogramma, uh, wie weet waar Wilhelm Wever woont. Oh, en met vragen en antwoorden. Briljant concept. Ja. ja. Uh, de voorouders van de Chinezen die komen uit uh, Siberië. Ja, en dan was en, het en daar zo het koud? Ook, het, het Echt? Heel koud. En uh, het, is een extra, het is gewoon een extra huidplooi die onder hun oogleden zit. Oh. Dus gewoon door de kou. Heeft daar in de loop der eeuwen. Dat ze daar, uh, daar omdat ze daar vandaan kwamen, heeft zich daar een huidplooi uh, ...gevormd en die uh, is overgedragen op de kinderen. Die is gewoon genetisch is die gewoon, uh, gewoon een aangelegd. Omdat anders de, de oogbollen bevroren. Ja, ja. ja gewoon, uh, omdat het heel koud is, dan, uh, ja, dan ga je, doe, je, doe je ook je ogen een beetje dicht. Hè? Dus dat is gewoon... In de loop is dat zo uh, gevormd. Toen zijn ze uh, zuidelijker geworden. En uh, die, het is gewoon... Uh... Go gewoon genetisch aangelegd. En dus gewoon, ja, ook al gaan ze zeggen maar in de Sahara wonen, die, die generatie, dan zal dat uh, zo dat blijven. Nou, weer wat geleerd. En dan had je ja. nog wat. Ja, over, uh, over die discussie over waarom de Eerste Kamer. Ja, die is nooit ter sprake gekomen. Want uh, het ging er alleen maar over ja, wie, welke partij wordt de grootste in de, in de Tweede Kamer. Daar ging het over. En uh, ze zaten ook aan af te vangen. Het is, het is, dat is nooit ter sprake gekomen. Pas nu, nu je met twee grote partijen zit. Ja, nu zei iedereen van ja. ja hoe gaat het met... Uh, nou, hebben ze geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar het is gewoon de, de fout die ze de, de, uh, gemaakt hebben. Met, alle, met in discussies uh, de commerciële en de publieke omroep. Alleen, alleen maar hele korte discussies. En dan gingen we elkaar afvangen. en Het ging er maar over wie wordt de grootste. Ja, nou ja, ja. Uh, ja, ja tussen... jij, dat, is, dat is gewoon de, uh, gewoon de fout geweest, uh, Astrid. En, uh, ik, ik ken me vroeger, uh, had je gewoon uh, programma's. Uh, en er werd er gewoon uh, meer dan een uur en er werd er gewoon met elkaar gediscussieerd. En nu uh, staan ze tegenover elkaar en ze krijgen twee minuten per onderwerp en hup, volgende onderwerp. Nou, ik zat daar wel even aan te denken van de week. Dat Het is een soort trend geworden dat, uh, dat, dat um, uh, niet, uh, niet alleen uh, politici, maar ook mensen die bijvoorbeeld een boek uh, willen verkopen of dat soort dingen. Of, of mensen die een CD willen verkopen. Dat je, dat je uh, uh, kunstjes moet doen. Dat iedereen. De, de, het is net als bij De Wereld Draait Door dat een, een, een bandje mag opkomen draven en dan één minuut mag spelen van een liedje. Ja. En ik sprak laatst een, uh, uh, een uh, muzikant. Die zei, dat is moeilijk. Want uh, nou, die had, was dan bij de Wereldrijd door geweest. En dan zeggen ze, we willen dat nummer. Maar dat is natuurlijk een nummer. Dat is, dat, dat is meestal ja, dan zo'n vier ik, ja, minuten ja. lang. En daar zit een opbouw in. Er zit een begin ja. en een eind en een body en een verhaal. En, een, en, en, en, en, en, en dat moet dan opeens samengepakt worden in één minuut. En het kan natuurlijk wel, maar het is wel... Ja, het is, het is, het is bijna alsof je zegt van, nou kom je kind maar laten zien, maar neem maar alleen een arm mee. Ja, maar je weet ja, wel, ja, ja, ik ken al even niet op zijn naam komen, van de AVRO. Uh, uh, hij is overleden. Goh. Hij van de AVRO die is overleden, Willem Daas. Ja, nee, nee, hij een uh, presentator van de AVRO, van de AVRO's Televisier. Uh, ik ken niet even op zijn naam komen. En, uh, nou, dan hebben er gewoon een programma gemaakt. En dan uh, konden ze gewoon uh, volledig. Uh, hadden ze geen beperkingen. En dan werd er over onderwerpen. En dan de volgende kwartier werd er dan gedis gediscussieerd. Ja, inhoudelijk, hè? Er werd ja. er gewoon inhoudelijk. En nu, en nu. En net wat je zegt, je krijgt twee minuten de tijd. En alleen op, over hoofdpunten en dingen die erbij komen. Ja, die worden helemaal vergeten. En de dus, volgende punt. Uh... Ja, maar Gerard, er kijken wel 7 miljoen mensen naar. Ja, ja. Want dan ben ik ook van de oude stempel, Astrid. Ik, ik, ik, ik volg de politiek heel goed en dan, ik zit ook raadsvergaderingen. Dus ik, ik ja, maar dan, dan heb je alles toch ook wel gelezen en dan, dan, dan hoef je te, ben je niet meer afhankelijk van zo'n debat, toch? Nee, goed, en daarom, ik lees mijn routine. Ik heb een... Uh, dan zeg ik, nou jongens, dat is... Uh, het is gewoon de fout die de omroepen gewoon gemaakt hebben. Net wat je zegt, gewoon, het is een format van twee minuten, hup, en dan is het uh, de euro. Je krijgt, nou, je krijgt twee minuten, hup, bam, volgende onderwerp. Uh, ja. Ja. ja, maar goed, het maar hele eerste Kamerverhaal is dus wel aan bod gekomen. Maar het is niet zo ingrijpend als uh, dat uh, waar Dea bang voor is. Ja, maar je, je dat ding krijgen we... Uh, wat uh, net, net ook te sprake gekomen is van uh, de gekozen burgemeester, en dan zegt uh, wie gaat tegen. Bam, In dit geval. Ja, ja, maar goed, dat dat heeft. Nou ja, dat is, dat is niet precies net zoals deze discussie natuurlijk. Nee, maar maar de vraag heen... van Dea was, van worden we, waarom worden we niet beter voorgelicht? En daar dat, nou, het ja, het klopt wel no wat is je no nu... Het is wel te sprake gekomen, het het is wel te sprake gekomen maar het, het verzandt een beetje inderdaad in de one-liners. Ja, het, het is gewoon, wie wordt de grootste, wordt de grootste partij? Moet de Partij van de Arbeid groter worden? Moet de CDA groter worden? Bam? Daar ging het gewoon over. Het ging gewoon wie, wie, wie, wie wordt de winnaar in de in de Tweede Kamer. Ja, maar ja, daar gaat het natuurlijk ook om. Ja, de verkiezingen. Ja. En, en, en nu, nu zijn de verkiezingen geweest en er zijn er twee grote partijen. En die zijn van elkaar afhankelijk om. Uh, um. Om hier nu te regeren, want uh, ja. ik, ik, ik, ik, ja, er is haast geen andere mogelijkheid. Maar ik begrijp het probleem niet, want de VVD zegt... we gaan verder op de ingeslagen weg. En de ja? PvdA zegt het roer moet helemaal om. Nou ja, als de PvdA dan zich uh, gewoon het roer om gaat gooien... zich aanpast aan de VVD, dan komen ze er dus samen wel uit. Ik weet niet of het goed is voor Nederland. Maar... Ja, dat moet... We moeten, ze moeten eruit komen, want, Ze uh, moeten eruit komen, dat lijkt me een ja, mooie conclusie. Uh, gewoon de partijproblemen, die uh, moeten ze gewoon vergeten. Ze moeten gewoon naar de landelijke, uh, landelijke belangen nou kijken. Goed, nou ja, we kunnen... Ik, uh, maar, ja goed, daar kan, kan ik nog uh, meer dan een uur over vullen, hoor. Ja, daar was ik al bang voor, Gerard. Ik voelde uh, dat een beetje aankomen. Ja, ja ik, daarom kap ik me maar af, want ik, uh, ik, ik, ik blijf aan mijn gang, hoor. Dankjewel, Gerard. Ja, geen dank. <laughs> okay. Bedankt, doeg. Niels? Ja, Astrid, goeienacht. Hallo. Hi. Niels, wat was jij aan het doen? Het is 16 minuten over vier en je klinkt echt het wakkerst van de hele nacht. Ja, ik was om 1 uh, uur al uh, wakker of zo. En wat ga je doen? Uh, rechtop zitten, naar jou luisteren. Kijk, is dat vandaag? Okay. Nee, niet kijk. maar... Uh, ja, sorry. Ik zit op een rotte plek, ik kom de trein voorbij. Wauw. Ja, dat hoort helaas bij dat dit een trein is. Het duurt even, hè? Het duurt even, hè? Nee. Ja, net, is... op die, net op dit moment, hè? Ja, maar dat geeft niks, want dat, is, dat hoort ook bij het leven. En uh, Nachtzuster is een afspiegeling van de Nederlandse samenwerking en de leving. En er horen goederen treinen gewoon bij. Maar Niels, je, je zit rechtop, zit je naar Nachtzuster te luisteren. Maar, en, en er komt een trein voorbij. Dit is hoop ik niet wat jij hoort in je kamer midden in de nacht. Nou, uh, het is maar wat je kamer doet. Woon je buiten, in een doos? Ja, ja, ja. ja. Niet. Oh, wacht, ja, nee, wacht. nou hoor ik jou ook weer een beetje beter. Ja. Nee, ik, uh, ik val nog steeds onder de categorie dakloos. Echt waar? Ja, ik zit nou in een tentje ergens onder een spoorbrug. En dan komt inderdaad af en toe als kring van beide andere. En dit was goederen trein. Maar Niels... Ja, ben ik. Hoe moet ik, <laughs> hoe moet ik dat voor me zien dan? Want dan zit je, dan zit je in een tentje, maar dan zit je wel met een radio en een telefoon bij de hand... Uh... Ja, mag toch? Ja, van mij mag alles. Tenminste, redelijk veel, maar... Ja, wel, ik heb je ooit eens eerder aan de telefoon gehad, ja. dat zal je denk ik wel niet meer weten. Toen ja. was ik in uh, Millingen. En ja, toen had ik het verhaal. Toen stelde je eigenlijk dezelfde vraag. Ja, dat ben ik inderdaad Alleen. weer vergeten. Dan vind ik het weer interessant. Want... Ja, het is ook nog iets van anderhalf jaar geleden of zo. Zie. Si. Maar, maar... maar uh, ik, heb, ik heb nu het luxe probleem. Kijk een ja. radiootje. Ik heb gewoon supportable ding op batterijtjes. Ja. Nou, die kost ook geen drol. Nee. En voor mijn telefoon, Ik heb, uh, in Nijmegen ben ik ooit iets van een zonnepaneeltje tegengekomen. Ja. Nou, uh, draadje ertussen hangen en ik kan gewoon... Uh, oh ja, de, ik de weet het weer. De telefoon ja. telefoon <laughs> maar Alleen met het hier uh, zoals het nou is, wordt het lastig. Maar, maar waarom ben jij, waarom ben jij uh, in de categorie dakloos terechtgekomen? Uh, geval is je echtscheiding. En het is heel moeilijk om hier aan een huurwoning te komen. Dat ik ben niet graag genoeg om een woning te kopen. Mm -hmm. uh, zelfs niet om een woning in de, hoe noem je dat, de vrije sector uh, te huren. Ja. Dat wordt een beetje te duur. Ja, en dan moet ik me eerst ergens vier jaar uh, als woningzoekende hebben ingeschreven. Voordat ja. ik eens een keer misschien eventueel in aanmerking kom. Ja. Zou je het wel graag willen? Nee, echt niet. Nee, hè? Nee, in het begin wel, maar ik heb het er helemaal mee zat. Ik sta niet eens meer ingeschreven. Ik ga het voorlopig niet doen ook. En waar koop je dan uh, je brood en je boter en je... Uh, ik heb nog wel een uitkering. En, en hoe ik weten heb, ze dan uh, waar ik, ze die ik, moeten ik, bezorgen? Gewoon op mijn bankrekening. Oh ja, natuurlijk. Ik heb een WO. Maar mag je een WO-uitkering hebben als je niet een adres hebt? Uh, nou, ik had eerst een WO en toen ben ik uh, de straat opgegooid. Ja. Maar die WO loopt nog steeds en ik heb wel een postadres. Oh, dat is zo. Ik heb inderdaad een keer uh, mijn uitkering stopgezet. Ja. Toen ben ik verhaalwezen halen, want ik had niet eens gebeld te goed... Nee. Dus ik ben er persoonlijk heen gegaan. Ja, ja die treinen rijden toch wel ook als je geen kaartje koopt, sorry dat ik het zeg. Ja. Maar het was even hoge nood. Maar toen hadden ze zoiets van, ja meneer, we hebben stopgezet, we weten niet waar u woont. Ik zeg, nee. nou het komt er goed uit, ik weet het ook niet. Nee, en toen? Nou, ik heb een adres van een familielid van me opgegeven, dat in ieder geval de post aankomt. Oh, ja. En dat vonden ze goed genoeg. Oké. Okay. En sindsdien loopt het allemaal weer netjes. Hé, hey, en dan wordt het uh, dat wordt wel kouder? Uh, ja. Maar dan moet ik even kijken. Het is ieder jaar nog goed gegaan. Ik uh, doe dit nou tien of elf jaar. En het is ieder jaar goed gegaan. Nou, ik vind het nogal wat niet. Ik heb een hele goede slaapzak liggen. lekkere dikke winterkleding. Ah, nou uh, Die ligt nog ergens in de schuur. En hey. afgelopen winter ben ik heel asociaal geweest. Ben ik even naar het buitenland geweest. Oh. <laughs> de winter schijnt wel heel koud geweest te zijn hier. Kort, uh, welk dan, buitenland ben je naartoe gegaan dan? Uh, ik zat lekker in Zuid-Frankrijk. Met de trein? Uh, nee. Vliegtuig is goedkoper dan zijn trein. Of waar? Ja. Yeah. <laughs> en... Echt heel no bizar. En verveel je je nooit? Nee, ik kan heel goed tegen alleen zijn. Oké. Okay. Gewoon lekker naar de radio luisteren, een beetje omheen kijken. Als ik me echt verveel, dan ga ik lekker een stukje wandelen. Vooral uh, op plaatsen waar ik uh, niet zo bekend ben. Oké. Okay. Maar ik zat de uh, tweede week februari, zat ik lekker in mijn kiesuurt aan het strand. Ja, lekker. Hey, en, en, en, uh, en waar was je, je dan? Mm. Dat uh, is altijd even een probleem, okay. maar zolang mensen niet vinden dat ik stink, uh, doe ik er niet altijd moeilijk over zelf. Oké. Okay. En waar belde je over? Wel... Uh, nou, ik wil dus uh, eerst even terugkomen op uh, die mevrouw met die draadloze telefoon in huis yeah. in Amsterdam. Ja. Yeah. Uh, dat is heel simpel uit te leggen, want zo'n draadloze telefoon heeft batterijtjes. Ja. Yeah. Maar er is ook een zogenaamd basisstation waar je hem ook in kan zetten. En daar vandaan loopt een draadje naar je telefoonlijn. Ja. Maar er zit een ding, ding. dat ding heeft ook stroom nodig. En daar ja. zit met een draadje aan stopcontact. Oh, ja, natuurlijk. Als dan de stroom uitvalt, doet de basisstroom dat ook niet. Nee, dat is heel logisch. Ik vind het, het wel ik. hilarisch dat iemand zonder, zonder huis gaat bellen over een vaste telefoonlijn. Ja, goed hè. Ja. Ik heb het <laughs> zelf ook gehad en we hebben ook wel zonder stroom gezeten. Ah, oké. Okay. Ik, ik weet hoe dat werkt. Nee, duidelijk. Maar als er geen stroom is, ja, dat de is om houten op. Kijk, kan ik die Just. ook afvinken? Prima. Ja. Nou, verder, en er ja. bestaan, ik weet niet of mevrouw iedere keer aan het wisselen is, maar er bestaan uh, stekkers. Ja. Dat uh, noemen ze ook wel piggyback stekkers. Dan Piggy. kun je ze allebei tegelijk uh, erin prikken. Tuurlijk. Waarom hoeft mevrouw niet iedere keer te wisselen? Oké. Okay. Kan ze gewoon allebei tegelijk uh, erin prikken? Nou, staat genoteerd. Ivorne, let ervoor op piggyback uh, stekkers, ja? Ja. Yes. Dat was één. Ja. Uh, ik ben heel, heel blij met uh, dat item over die begrafenissen. Ja. Ik ga het niet opnieuw aan zwengelen, maar ik moet inderdaad nog een keer. Uh, dat is het laatste op mijn lijstje naar de notaris, maar ik weet nou waar ik heel goed op moet letten. Oké, okay. Nee, dat is fijn dat we ook nog een stukje service uh, hebben kunnen leveren. Ik heb een hele kude aantekeningen gemaakt. <laughs> ik ben er heel veel wijzer van geworden. Nou, prima, dan staat dat genoteerd. En uh, tegen die tijd dat het zo ver is, dan, uh, dan komen we met z'n allen. Uh, Even gedag zwaaien. Ja, precies. Dankjewel hè, eh, voor het bellen. Als we niet meer zijn dan 70, hè, dan loopt het in de papieren. Precies. Nee, dat we dat even ook allemaal noteren. Bij de 70 houdt het op. Nee, die afspraak ja. maken we. Dankjewel, hè, Niels. <laughs> maar ik had dus ook een vraag. Oh, je had ook nog een vraag. Ja, ja daar wilde ik eigenlijk namelijk over. Oh, voor. joh. Ja, ja. ja. Um, ik zit namelijk ook wel met het probleem. Ja. Um, ik zit financieel... Uh, ja, oké, okay, ik ben al even naar Frankrijk geweest, kon ja. maar uh, ik zit met een muziekfonds omhoog. Ze willen van mij een premie van 100 euro in de maand hebben. Ja. Ietsjes meer geloof ik zelfs. Nou, ik weet bij God af en toe niet waar ik het vandaan moet halen. Dus nee. ik heb een redelijke achterstand. Uh, nou heb ik gelukkig niet zo vaak wat. Maar stel ik heb wat, dan moet ik de eerste 300 euro onder vanzelf zelf lappen. Ja. Nou, dat betekent dat ik 1300 euro kwijt ben voor misschien een keer een zalfje of uh, weet ik veel. Ja. Meer zal het niet zijn. Maar we zijn wel verplicht verzekerd. En wie zegt dat ik dat wil? Ja. Dat is onderhand net zoiets als wat mensen net zeiden, van dat je een hele klap geld voor zo'n begrafenis moet betalen, terwijl het misschien handig is om zelf ervoor te sparen. Ja, maar... Ik, ook. ik ga liever zelf ervoor sparen, dan dat ik het ergens in een fonds prop, waarvan ik niet eens weet wat er met de geld gebeurt. Ja, maar als je dus niet spaart voor je begrafenis, en je gaat mm -hmm. vervolgens dood zonder dat je uh, iets bezit... Ja, daar weet, ik al... daar weet ik alles van. Dat is mijn moeder overkomen, die was toen 44. Ja. Uh, ik heb inmiddels alles geregeld. Ja, ik, heb nu een budget, ik heb inmiddels een budget achter de hand, dan kan je wel drie begrafenen. Ja, nou, maar twee. Niels, we kunnen niet de hele maatschappij op jou afstemmen, want jij, jij, uh, jij zit niet in een hokje. Nee, gelukkig niet. Nee, dus we kunnen niet de hele maatschappij zo regelen dat het jou goed uitkomt, want er zijn verder geen mensen die leven zoals jij. Nee, nou ja, ik ken er genoeg hoor. Ja, nou, nou, nou. Hoeveel nee, mensen zitten in een tentje met een telefoon en een radio en de begrafenis al helemaal geregeld? Uh, dat laatste is een heel ander verhaal. Precies. Maar mensen in een tentje met een telefoon en een radio, die ken ik plenty. Echt waar? Ja, ja, ja. ja. Wat leuk. Ja, als je helemaal in het bekend bent, joh, och, dat, dat wil je leuk. niet weten. Er zijn uh, zelfs steden die beweren stug, want wij hebben geen daklozen. Ja, ja. Hey, ga, ga er maar eens heen en ga ze maar eens tellen. Het uh, lijkt me wel leuk jo. om een soort, um, soort dakloze ah, moet... uitzending te maken met alle mensen. die een uh, Dat we een soort campingje oprichten. Oh, dan had je een paar jaar terug in Arnhem moeten zijn, Daar stond er alleen. Ja, ja het werd gewoon de oranje camping. We, genoemd. We kunnen het natuurlijk ook gewoon Occu Occupy Nachtzuster noemen. Occupy nee, uh, nee. Nachtzuster. Goed, maar ja, Niels, wat is, is nou precies ik... je vraag? Want het, ik ja. begrijp wel, nee, ik... jouw vraag is eigenlijk van waarom moet ik me verplicht verzekeren? Ja. ja, maar daar zit namelijk ook nog achteraan, want ja. dat is alweer een poosje terug. Ja. Uh, er was een advocaat die begon over die ID-kaart, ja. die is ook verplicht. Ja. Uh, want je bent verplicht om er een te hebben. Ja. Maar je moet hem wel zelf betalen. Ja. En die advocaat had toen een geintje ergens in de wet weten te vinden. En toen was er in één keer een massale run, want je kon hem gratis ophalen. Ja. Dat had die advocaat uh, bedacht. Ja. Die had ergens een maas in de wet gevonden. Ja. En toen is het kabinet of de Kamer, weet ik veel, ik snap dat allemaal niet, die politiek. <laughs> maar die hebben gelijk de wet even gewijzigd. Ja, maar toen ging toen het een heel erg op ja. die, uh, ja. die kaarten. Ja. Maar... En ik heb zoiets van: kan dat niet ook iets met het ziekenvond? Zo? Ik vind het belachelijk dat ik verplicht, want ik heb het in op een nek zitten. Ja, maar lieve Niels, voor... stel ja. je voor dat jij, jij, krijgt, jij krijgt straks: ik, ik gun het je natuurlijk niet, maar stel je krijgt huidkanker en je moet uh, 78 uh, uh, uh, chemokuren ondergaan. Nee, en nee, je bent nee, nee, nee, niet nee. verzekerd. Nee, dan ben ik heel snel klaar. Hoe bedoel je? Dan is het gewoon bij mij erin, stekker eruit. Ja, nou ja, maar hey, ik... Hey, sorry, daar ben ik heel simpel in. Ja, maar Niels, we kunnen niet... We maar, kunnen, wat wel kan gebeuren, ja. want ik doe alles op de fiets. Ik bedoel, ik kan aangereden worden. Ja. Dat kan. En ja, dan ja. heb ik inderdaad uh, een probleem. Nee, maar Dat goed. Is. Er gebeurt iets waardoor jij heel veel behandelingen nodig hebt. En jij vertikt het om... Uh, en jij en, en, en nog 4 miljoen mensen hebben bedacht... Nee, we gaan geen premie betalen. Wie betaalt dan al die behandelingen straks? Ja, daar heb je inderdaad ook een punt. Is mij alles verteld... Ja. Maar ik kwam toch even hier uh, de eten in gooien. Oh ja, nee, dat is ook... Uh, Want waar... uh, nou... ik weet niet hoe andere mensen er verder over denken. Ik bedoel, kijk, als ik inderdaad een keer wat heb en dat gaat echt knaken kosten, ja. Ja, dan wordt het een probleem. Ja. Maar ik ben nu 43. Ja. Nou, uh, ik heb geloof ik uh, in mijn hele leven misschien voor, nou, rond de mes af, 500, 600 euro aan medische kosten of zo. Uh. Nee, maar, ja, maar Niels, maar dat uh. is juist het principe van een verzekering. Dat die mensen die, ook, die hun hele leven geroepen hebben van... ja, maar mij gebeurt dat niet. En het gebeurt ja, wel, dat, dat, dat ze wel... Ja, dat er wel voor ze gezorgd kan worden. Ja, ik ben wel een heel klein beetje van de zorgsamenleving. Dus, uh, ja, maar ja. goed. Nou, uh, ja, maar. Niels, misschien is er nog iemand die erover wil bellen. Die belt naar 0800-1121. En dan zit ja. jij lekker in je tentje te luisteren. Als er tenminste Echt? niet net een trein voorbij komt. Ik trek het wel wacht door. Oké, okay, dankjewel Niels. Hey, succes met je uitzending. <laughs> Oké, okay, hoi. we. Oh, doei. Doeg. Living in the Box, van Living in the Box. Daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Want ik draai het naar aanleiding van het gesprek met Niels. En die zit niet in een doos, maar in een tentje. Maar dat allemaal terzijde. Bel met vragen en antwoorden naar 0800-1121. Um, Rob? Oh, ben ik al aan de beurt? Nou, dat hoor ik toch niet vaak. Meestal is het, ik wacht al 45 minuten. Oh nee, nee, nee. <laughs> Kijk, ik heb toch niks te doen in een oude dus... Uh... Dus daar heb ik wel geduld voor. Oh. Nou, die vraag had ik vorige week al willen stellen, maar toen was het bij jullie weer te druk, denk ik. Ja. Dus, uh... ja, zo af en toe. Ja, maar dan hoor ik wel zeggen van er zijn nog vragen. Ik kan nog vragen stellen. Dus dan denk ik, ja, het zal weer uh, iets zijn. Hè. Ja, goed, dan denk ik laat maar het gewoon volgende uh, week. beetje. Nou, dan zeg al. je wel zo wat. Eigenlijk moet ik in de gaten houden of er wel een lijm vrij is voordat ik zeg dat je nog vragen kan. Ja, maar De meeste... het... leden week was het de hele tijd. Ja, we kunnen nog vragen stellen, ik kan nog bellen. Ja, maar je kunt altijd bellen, natuurlijk. Maar ja, dat kunt, ik. Dat ik krijg knap. ook heel vaak moppers. Waar krijg ik nou ook weer. Oh ja, ik krijg heel vaak moppers dat ik zo vaak het telefoonnummer noem. Maar ja. toevallig zat ik laatst zelf een radioprogramma te luisteren. En toen ging het opeens over werkende moeders. En, en werd er werd gevraagd van, wil je er iets over zeggen? Toen dacht ik, nou, daar wil ik nou wel eens wat over zeggen. En toen dacht ik, ja, maar wat is nou het nummer? Dan hebben ze het ook 300 keer genoemd. Maar dan komt er eindelijk iets waarvan je denkt van... nee, daar wil ik nou echt over meepraten. En dan oh, heb je niet opgelet omdat je er niet vanuit ging... dat je eigenlijk van plan zou uh, worden geweest zijn ja, om te ja. gaan bellen. Nou, dat heb ik ook wel eens hoor. Dan moet je, je nummer wel eens houden en zo. En dan... Vergeet ik het weer? Ja. Dus, uh, ook dat nog? Dat denk ik dus niet zo belangrijk, denk ik dan. Ik denk dat als ik over acht jaar wakker schrik, dat ik nog steeds meteen 0801121 kan zeggen. Zo vaak. Ah, heb ik ja, het dat zeg. ik zou zeggen, dat wordt een mantra. Ja, maar waar had je eigenlijk over gebeld, Rob? Nou, ik rij langs pompstations, zoals iedereen. Ja. En dan zie ik altijd staan uh, korting 12, 8 cent of zo, of weet ik veel. Ja. Dan denk ik, is dat niet dikke nep? Want je betaalt 1,42 1, euro voor diesel. Ja. En er staat een oh. hey, dan staat er 12% korting. Hé, denk waar, waar zit het dan in die korting? Dat snap ik niet. Ik snap de vraag niet. Nou, als je bij het pompstation landt, dan heb je van die borden staan... en dan staat diesel 1,42, maar dan staat er onder ergens een bord... korting 12 cent of ja. korting 8 cent. Nou, waar, waar zit het dan in? Maar dan was okay, de diesel. 42... Dan was uh -huh. de diesel eigenlijk 1,54. Ja, ja, ja, dat kan ze mooi zeggen. Ja. <laughs> toch? Nou, ja, ja, zo, zo hoog mogen ze toch niet gaan met de diesel? Dan moeten ze een bepaalde prijs uh, houden. Oh. Ze kunnen we toch niet zomaar de diesel in één keer omhoog gooien en dan je, je krijgt zoveel korting. Dat kan wel een utopie zijn. Oh. Maar dat is toch ja, met alles zo, als de, als de aardbeien in de aanbieding zijn bij de groenteman. Ja, dat is de truc. Wat? Ik zeg, dat is de truc juist. Ja, zo doe je dat. Je zegt... Ik had ja, ik laatst, ik. nou laatst, het is ook alweer een half jaar geleden, maar toen kon je zo'n blad kopen, de Linda. En de Linda kost normaal 5,50 euro. En er stond er heel groot op, nu met gratis slippers voor 7,95. Toen dacht ik ook, ja, maar nu, wacht even hoor. Dus de slippers zijn gratis, maar de Linda is deze week 2 euro zoveel duurder. Oh, ik denk, ze zijn helemaal melotig vaak met die prijs, hoor. Ja, maar we trappen er wel ja, helemaal in. Helemaal lotig. Ja. Ja. Maar, maar dat, dat was, is mijn vraag, waar het nou, zal het nou echt zo, zo hoog zijn, de brandstof... Dat, je, dat ze dat mogen. Ik dacht dat ze bepaalde, be, be, zeg maar een bepaalde platform hadden, of een bepaalde zoldering. Tot zover. En dan uh, hè, zou iedereen kunnen zeggen, ja, eigenlijk is het bij ons zo duur, maar je krijgt zoveel verantkorting. Maar wie zegt dat? Maar even kijken, want uh, op de chat zegt nu iemand dat jij het over de onbemande pompen hebt. Ja, ik, ik, of ze nou bemand zijn, ik zie het ook wel bij bemanden. Oh. Ik zie het ook wel eens. Ik zie bij ook wel eens. Nou, ik heb geen flauw idee, maar er schijnen wel een paar vrachtwagenchauffeurs te luisteren. Die weten vast hoe dit zit. En die bellen ja, vast naar 0800-1121. Het nummer dat je dan trouwens kunt bellen is 0800-1121. Ja, ja. Ja. Uh, ja. Ik ga mijn best doen, Rob. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Oké, okay, doem. Doeg, doeg. 0800-1121 dus. Jasper. Ja, daar ben ik weer. Hallo. Ik, heb de fact, uh, ik ben van de Vect-service dus. Ja. We beginnen onderaan brandstof. Ja. ja. Brandstof, diesel, ja, is duurder geworden. Ja. Ik ga naar de zorg. Ja, dat is inkomensafhankelijk. En dan kom ik bij de zijderups. Ja. De zijdrups moet je vangen gewoon want dan kan je hele mooie trui van maken. Ik bedoel, uh, heel de randstad staat er voor mij uh, elk jaar, dus ik vraag me af wat die meneer ermee bedoelde. En dan kom ik bij de DECT, het telefoonapparaat, uh, dat uh, gevoed wordt door een adapter. Ja, dat is een gevaarlijk iets. Vroeger hadden we de KPN en dan hadden we een mooie stekker in de muur. Ja. En die hadden hun eigen uh, voedsel, oftewel spanning. Ja. En die was gewoon echt uh, 24-7 per week uh, te benaderen. Nu gaan we dus over naar allemaal dikjes en leuke telefoontjes. Maar als die adapter geen stroom krijgt... Dan kan hij dus ook niet doorgeven. Enge heen, stilte. Ja, precies. De krijgen is zo'n stilte. Ja. Ja. Nou. En mijn vraag is dus... Ja. of mensen ze een keer willen ophouden over het Koendersakkoord... en gewoon even willen zeggen dat het het lente- of het voorjaarsakkoord is. Oké, okay, dat doen we. Want ik, ik, ik raad... Maar dan moet je er, er nu wel over, op... over ophouden. Wat, zeg je? Nee, we moeten erover ophouden. Ja, nou, bedoel, we halen een heleboel dingen door elkaar heen. Het is net zo... Nou ja, goed. Uh, we houden er uh, erover uh, op. We, we, we hadden het toen, toen... Wat was het? Ja, we hebben het er gewoon niet meer over. Nee, nee, k k-puntje, k Ja, dat dingensakkoord, ja. Nee, maar Jasper, even serieus, het is een programma met vragen en antwoorden, niet met verzoekjes. Nee, maar het is een verzoekje, dus waarom noemen we het een kundusakkoord? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, want we moeten van jou ophouden erover het zo te noemen. Dus je weet best waarom we het zo noemen. Ja, maar ik heb het nu wel even bij die, al die vrachtwagenchauffeurs even, uh... Hopla, even neergelegd. Nou, ja, dankjewel Jasper. Dus. <laughs> ik ga door. Hé, hey, uh, nacht, uh, goedenacht zuster. Ja, hetzelfde Jasper, pas een beetje op jezelf. Ja. Dag. Oh, ja. Fred? Ja, goeiemorgen Astrid en Hallo. Uh, de redactie en de luisteraar. Ach. Ik ja. zit me eigenlijk met een probleem, hè. Oh. Ik ben ja. eens af te vragen waarom die tarieven van... Uh, advocaten zo verschillend zijn. Is daar niet een standaardbrief voor, of wat ook? Oh. Uh, ik heb ook geleefd, vlak voordat mijn uh, laptop ging uh, crashen... <laughs> uh, zag ik nog staan uh, ProDeo. Nou ja, Pro is voor, Deo is God. Yeah. En uh, bij jullie in Hilversum heb je ook uh, een dubbele naam, advocaten. Maar mm. ja, ik vooral me werk al... Ja, als je met een rotartofiek... Uh, mijn moeder is uh, bijna 33 jaar. Yeah. Uh, ze willen hier de ongein om de zaak te gaan verbouwen. Nou, dat ziet mijn moeder helemaal niet zitten. Ik ook niet. Het zit lelijk als ze nacht. Maar ja, dat is een persoonlijke mening. Maar, nou wil ik mijn moeder afdwingen tot be bepaalde uh, dingen toe te laten... om te kijken wat er gebeurt. Maar nou, dat, uh, ik ben zeer bouwkundig. Want ik zal niet zeggen van welke familie afstand. Maar wij oh. hebben acht jaar geleden pastelen gebouwd. Oh. En uh, ik weet heus wat bouwen is, maar het is mijn vraag dus... Zijn er advocaten in Nederland die genegen zijn, eventueel pro deo, deze zaak op zich te nemen? Want ik weet maar geen raad meer. Ik, ik, nou, ik loop nog net niet met mijn kop tegen de muur. Ja, gisteravond, toen plofte een bekertje met sinaasappels op. Ach. Oh. Midden in mijn gezicht. Er, waar yeah. ik, nou, nou die, die deksel vloog half de kamer in. Maar dat is even terzijde, maar uh, ja, ook ja, mijn laptop is gecrashed. Ja, ja. Nou het kijken en ook om uh, mijn familie in Canada en de USA en zo en Duitsland ja. en zo, maar ik snap het niet. Waarom is de ene zegt ja, het kost 160 euro per uur, de ander zegt ja, voor zes uur werkt duizend. Euro. Ja, waar haal ik dat vandaan met mijn AOW en mijn moedertje met een kleine met een en een klein pensioentje, Ik vind het gewoon chantage. Maar wat is nou, want er moet verbouwd worden in het huis van je moeder? Ja, renovatie, ja, zijn hier, ja, dat, uh, hier zo in de polder hoor, in Biddinghuis. Ja, ja. Hij, nou, het is afschuwelijk. Die eigen huiseigenaar naast mijn moeder, die zegt, ik begin er niet aan, ik vind het zo lelijk als wat. Ik zeg, ah, fijn. Eindelijk is iemand die met ons meedenkt. Ja, ik, ik persoonlijk vind ik het ook afschuwelijk. Want stel, mijn moeder woont er ruim 30 jaar in deze woning. En ik zou zeggen, nou ja, dat heb ik ook tegen de Ik gezegd, want ik ben voor mijn moeder, eh, namens mijn moeder bij de rechter geweest. Ik zeg, je ja, horen het even. Ik zeg, 30 jaar huur staat bij mij gelijk aan 30 jaar hypotheek op betalen. Dus in feite hebben ze er geen verlies om... Als ze zeggen, nou mevrouw, eh, voor een symbolisch bedrag neem het huis maar over. Dat geldt ons weer duizenden euro's met verbouwen. Met renoveren, ja. Ja, ja. echt niet aftrekbaar of zo. Ik snap het niet. Ik, ik vind de mensen af en toe zo gemeen zijn en maar helemaal. Ik... Ik, ik vind het heel vervelend, Fred. Maar ik zou toch, in principe zou ik zeggen: ja? dat het best wel fijn is als je huis helemaal gratis en voor niks gerenoveerd wordt. Nou, niet op die manier. Oh. Omdat ik, principe, ja, nou, hoe dus dat een oud mensje van 93 bekant aan te doen. Ik vind het, nee, laat dan allemaal zitten zoals ik, maar in het, want het blijkt dus zo te zijn: niet de jaar 60 zijn deze huizen neergezet. Uh, kale casco, zeg maar, beton. En de rest is goedkoop afgewerkt. Dat heb ik ook nog meteen, die rechten. En ik vind wel, ik, uh, welke rechten kan ik wel vertrouwen? Ja, uh, Frank, uh, Frank Visser, daar zijn we toen bij geweest. Ik ben bijna vermoord na die, die ongein toen. Oh. En uh, dat is niet zo leuk als je dat allemaal leest. En, en, ja, dat kwam allemaal nu weer te, tegelijk naar boven, vier jaar lang in een ellende kinderthuis gezeten. Ook bijna vermoord, maar heel ja, goed. Dat is even terzijde, maar het gaat mij om over tarief, ongebruikte tarieven van uh, advocaat. En ik weet ook, dat ik heb gezegd, dat het inderdaad ook zo'n prodeo deo komt. Ja? ja, maar dit, ja, het, nou ja goed, je weet het niet. Maar ik, ik zeg 0800-1121, misschien is er iemand die je kan helpen, Fred. Ja, alsjeblieft, want ik kom er niet uit. Ja, kijk, geestelijk ben ik... Uh, heel sterk, en ik ben mijn oh. tijd per vooruit. En ik ben blij dat ik na eindelijk mijn woordje kan doen voor de radio. Ja, uh, ik ken Kappelo. Ja, dat idee had ik al. Maar ik denk, Fred, ik weet, ik, heel eerlijk, ik denk dat je gewoon geen zaak hebt. Ja, nou, juist wel. Oh. Het is een principe, principiële zaak geworden. Ja. Ja, ja. Ik bedoel, ik vind het gemeen. Nee, dat begrijp ik wel, Fred, maar dat jij het een zaak vindt... wil niet zeggen dat er een advocaat te vinden is die het ook een zaak vindt. Nou, oh, eentje in Zeewolde zegt, van, nou, kom maar hier naartoe. En dan zou ik eens kijken. Oh, het ene, oh, maar ja, ja dat zou Nederland. ik ook zeggen als ik advocaat was in Zeewolde. Nee, eh, Fred, misschien belt er nog iemand naar 0800-1121. Ja. En anders wens ik je heel veel sterkte. Ja, en ik heb ook een, een, een naam voor een nieuw programma, eventueel de Vraagbaak. De Vraagbaak? Je, ja, de Vraagbaak. Oké, okay, nou mochten we... Mochten over, we... Die, over, over die, de, um, hoe heet het? Voor de muziek van uh, Charlie de Koens of Bal, ja. weet ik al, want ik heb een plaat ervan. staat of in Amsterdam of in Kampen bij jullie een uh, handel die uh, bladmuziek verkoopt. Joh, een soort, soort muziekwinkel. Ik heb een omthoordje in Kampen gekocht. Ja. En misschien dat ze daar ook bladmuziek hebben. Dat lijkt me stuk okay. dat het niet uh, te verkrijgen. Net zoals uh, uh, wat die. Uh, een andere bekende pianist. Ken is op zijn naam. Ja, dat hou maar... op. Nee, ik ken geen pianisten. Maar het is tenminste niet uit mijn hoofd. Maar het is, eh, uh, ik kan je vertellen dat ik in de mail ook al echt al, al 15 mailtjes heb gekregen van mensen met de bladmuziek van uh, Charlie Kunst uh, Charlie Koens. Koens. Ja. Huh, Die is uh, te vinden. Dat ja, is, nou, uh, gelukkig maar ja. voor die uh, persoon. Ja, ja dat Maar komt in ieder goed. geval, ik wil het uh, niet lang maken, want zijn meer... Niet... Oh, nou dan moeten we nu meteen ophangen, Fred, want... Uh... Ja. Nee, maar dat wil ik mij zeggen als... Uh, som... Nee, niet nog een keer, we weten het. Dankjewel. je hey, wel. Dag. Dag. dag, goedenacht. Dag, goedenacht. 0800-1121. Patrick. Hi, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ehm Denk ik de antwoord op de vraag over die korting op benzine en diesel. Het is voornamelijk ja. zo. Op de een snelweg van een prijs van 1,89 voor een liter euro leuk vrij. <laughs> uh, in de stad betaal je bijvoorbeeld 1,779 per liter. Ja. Er zit een marge in de prijs van werk dat een benzinepomphouder zelf ongeveer een beetje een korting kan bedenken. Het varieert oh. van 11 cent tot 6, 7 cent. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je gaat denken, hoe hoog de korting is. En ja, de, de pomphouder kan zelf dus beslissen, ik geef hem 5, uh, 5 cent korting of, of 10 cent korting. En zo zit het een beetje in elkaar. Het is gebaseerd op de adviesprijs. Dus vandaar dat je die grote kortingsverschillen af en toe ziet. Kijk, nou ik vind het hartstikke goed. Je bent vast vrachtwagenchauffeur. Uh, ja. Uh, ja. Ben je geladen ook? Uh, nou, ik ben op weg naar mijn werk. Ik zie dadelijk wat oh. ik uh, weg mag gaan brengen. Oh, je weet het nog niet eens. Nee. Oh, dat is ook wat. Dat is een verrassing, ah ja, dat verrassingselement een in je werk. Ja. Nou, ja, dat maakt het wel een beetje leuk. Nou, en ik vond het leuk dat je even belde, dankjewel. Oké, okay, doei. Goedenacht, hoi. 0800 1121. Bob. Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg, Fred, die moet eventjes naar de gemeente gaan om een bewijs van onvermogen te vragen. Dan kan hij zo een prodeo advocaat krijgen. Hopla, kijk, dat zijn de antwoorden. Ja, maar heeft niet. het niet andere gevolgen dan als je een bewijs van onvermogen aanvraagt? Welke gevolgen? Dan weet ik veel dat je niet meer mag stemmen en dat je nou, geen je beslissingen zijn. meer mag nemen. En je dan. weet wel wat een bewijs van onvermogen is. Dan, dan heb je niet veel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het nog niet zo vaak heb aangevraagd. Nee, dat is al best niet. Jij krijgt het ook niet. Denk je? Nee, als je zo weinig... als je zo er zijn weinig mensen heb... die daar heel anders over denken. Luister naar mij. Sorry. Ja. Uh, uh, als je zo weinig hebt, heb jij geen auto bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, heb je het door? Ja. Oké, okay. nou heb ik een vraag. Oké. Okay. En die gaat hij dan. Ja, die gaat hij. Um, ik kijk naar de televisie en ik zie een nieuwslezer. En die is in gesprek met iemand op Bali. Ja, nou, zie je de man op Bali staan en die zie je staan wachten totdat de nieuwslezer zijn vraag heeft afgewikkeld. Ja. Dat nou, duurt het even voordat dat geluid in Bali is. Ja. Dus de vraag is afgelopen, maar hij staat nog steeds te luisteren. Ja. Oké. Okay. Uiteindelijk, jou ja hij heeft de vraag gehoord helemaal. Hij gaat antwoorden. Ja. En dan is het geluid en het beeld in één keer bij ons. ...waarom is dat dan niet ook dat wij moeten wachten totdat het geluid een beeld bij ons is? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, he? ik begrijp wat je maar bedoelt. Ja, begrijp je het? Ja, dat is ongelooflijk, hè? Oh, je bent een ja. plimme hè? Nou, dat wil ik nou weer niet meteen die dus nee, conclusie gaan verbinden. Ja, nee, dat is... Ja, schat. daar gaat het om. Ja. Maar dus hoe komt dit? Dat het? dat dus Het geluid, dat moet daarheen. Mm -hmm. Dat begrijp ik. Dat is ja. de snelheid. Dus. Maar dan moet je even wachten. Ja, hoor. Ja. Maar nou, je terug... Ja. En het komt Groen, komt het eens naar ons toe. Het is ongelooflijk. Maar het Dan is... neem je minimaal in maling. Nee, maar oh. het is andersom. Is het... Is het... Maar ik ga het niet uitleggen. Want ik... Nee, ik, ik... moet het niet doen. Ja, want ik kan nu nog net doen alsof ik het precies begrijp. <laughs> maar zodra ik het ga uitleggen, val ik door de mand. Dus ik zeg <laughs> 0800 1121. Ja, ik denk okay. dat iemand het wel even komt uitleggen, Bob. Oké. Okay. Dank je wel voor je vragen. Doeg.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 of silence In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone Neat the halo of A street land I turned my collar To the cold and damp When my eyes Were stared by the Flash of a neon light They split the night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 are written on the subway walls. The tenement halls whisper the sounds of silence. De sounds of silence. Refererend aan de vertraging waar Bob het net over had. Als een uh, verslaggever ergens op de wereld uh, in beeld komt... bijvoorbeeld bij het journaal, dan is er af en toe een vertraging. En andersom, als hij dan zelf gaat praten, dan is die vertraging er niet. Hoe komt dat? Vraagt Bob. En als iemand dat even in Jippe-Janneke taal uit kan leggen... dan is diegene van harte welkom om te bellen naar 0800 1121. Niels wil weten of er een manier is... Om onder de verplichte verzekering uit te komen. En uh, Mark wil weten of hij ergens zijde boxershorts aan kan schaffen. En als we het dan toch midden in de verkoopadressen zitten, dan is Ad nog op zoek naar poppen met een bruine huidskleur. En um, even kijken, Peter wil weten um, waarom er altijd muziek wordt gebruikt uh, als er gepraat wordt in televisieprogramma's. Zoals bijvoorbeeld Railway. Hij wil het vooral weten van Railway 0801121. Aleida. Hallo. Daar, daar ben was ik je weer. In. Hallo. Hij zegt, die boksershort kan je bij dat zeemannetje kopen. Nee. Dat Niet waar. Een zijde Ja. Ja, bij het patroosje Niet waar. Wel waar. Ja, maar dat is toch, dat is toch een contradictie in winkel Termini? Ja, ze dus, we weten nou, wat er, wel er allemaal hangt. Nou, maar hebben nou ze goed. bij de Zeeman, hebben ze daar zijde Ja. En hoe weet jij dat, alida Omdat hier vlak bij een Zeeman zit en ik toevallig laatst geweest ben van de vorige week. En toen heb je even rondgekeken bij het herenondergoed. Nee, ik rijd rond met een rolstoel door de winkel, dus dan kom ik al lang. En dan bekijk je alles even. Ja, het is maar een klein winkeltje, dus je ja. ziet het allemaal. Maar nou. ik bel over de poppetjes. Ja. Ik heb een vriendin, die heeft een poppenzaak. Oh. Een poppenwinkel. Ja. Mocht zij ze niet hebben nu, dan kan die altijd besteld worden bij Westerik in Amersfoort. Kijk. Nou, dat klinkt nog eens sympathiek. K zeg. Als hij even www.westelijk.nl... Nee, op, want de clue was dat hij geen internet had. Anders kon hij ze wel ergens bestellen. Dan mag hij mijn telefoonnummer hebben. Dan ga ik uh, een kou vragen. Ach. En dan wil ik, als moet hij me zeggen hoe groot... zwart haar, blond haar, lang haar, kort haar. Ja. ga ik voor hem kijken. Maar wat, wat lief van jou toch weer. En als ze niet zijn... Dan laat ik ze bestellen. Kijk, maar dan geven we toch gewoon... Is het uh, Top Want Toys? Ja. Top Want Toys aan de Soesterweg in Amersfoort. Ja. ja. Uh, Ad, Ad, schrijf even mee. 033 4614 362. Dus 033 4614 362. En vragen naar Carolien, hoor ik net, van Aleida. Want dat is goed ja. volk. Oké. Okay. Nou, weer iemand geholpen. Dankjewel, Alijda. Heel graag gedaan. Tot de volgende keer weer, hè? Tot de volgende keer. Doei. Doei. Jozef. Goeiedag. Hallo. Ik ga... Dag, mevrouw. Um, ja. Over die advocaat. Ja. Um, die meneer die vroeger uh, ook wat over zei. We hebben zo'n onvermogen betaald, maar dat hoeft helemaal niet, hoor. Want hij je oh. gewoon een advocaat gaan. En uh, nou ja, die vraagt gewoon toevoeging aan en uh, dat gaat allemaal automatisch. En het is precies uh, wat, uh, wat, die, uh, wat zijn inkomsten zijn. En als de inkomsten laag, uh, laag zijn, dan uh, hoeft hij alleen maar een bepaald, uh, eigen bijdrage te betalen. En dat ligt aan uh, hoeveel hij uh, inkomen heeft. Oh. Dus als je het niet zo goed verdient, dan uh, kun je het op die manier aanpakken. Ja, en volgens mij is het pas al... Uh, je hebt er ook een tabel voor, want ze staan pas al ergens op uh, internet te vinden, denk ik. Oh, gelukkig. <laughs> ja. Dus. Oké, okay, dankjewel, Jozef. Alsjeblieft. Doeg. Doeg. 0801121 Martina. martine Hallo, Hallo. Martine. Hi. Die uh, bruine poppen, hè? Ja. Die heb je ook gewoon uh, in de, in de, in de Bordsmith. Je hebt zelfs een... Uh... Je hebt een, uh, een donkere baby babyborn. Oh? Ja, en, en, en toen was ik zeventien, toen werkte ik in de Bordsmidden aan. Dat is tien jaar geleden. Ja. Yeah. Dus, dus toen bestonden die al. Je hebt nou tegenwoordig ook die poppen die heten Brads. Oh, en, die uh, zijn leuk. Maar die zijn ja. niet heel. die zijn niet heel. Um... Ja, die zijn alle culturen. Die zijn Aziatisch, die Ach, zijn alle die zijn allerlei... Maar het is niet een pop-pop. Nou, ik vind het is meer een Barbie-pop, maar dat vinden meisjes toch veel leuker tegenwoordig ja, dan er een pop daar zit wel wat in. Ja, daar zit wel wat in. Ja, ja toch? De Brads, ja natuurlijk. Met een Z ja. De ja, ja, want die babyborns zijn wel leuk, maar die kosten 783.000 euro. Nou, nee. Nou, die zijn echt duur, niet meer hoor. Nee, dat is helemaal niet meer waard. Toen, oh. we, toen, dat, toen dat net in was, inderdaad. Nee, je kan er dan wat in die mond ingieten en er komt er weer via de achterkant wat uit. en dan, het, is maar net, het is maar net wat je er allemaal bij aanschaft. Uh, zo duur kan je het krenk zelf maken. <lacht> Hoe heet het? Maar uh, nee, dat is gewoon een, een, een, volgens mij valt het gewoon netjes onder de marge van de 40 euro... Uh, en dan heb je een gewone normale uh, babyborn en dan in een echt formaat van een pasgeboren baby. Oké. Okay. En die heb je tegenwoordig ook nog uh, in een ander merk, geloof ik. Kijk. En dat is gewoon in de, in de Bart Smit. En dan over railway gesproken. Ja. Dat, dat moet toch even uit de wereld, dat oh. uh, kijkcijfer, uh, wie daarnaar kijken. Ja. Want mijn zoons twee en vier. Die gaan eerst douchen, dan in hun pyjama. Die gaan uitgebreid voor Railway zitten. Echt waar? Ja, en er is geen seconde wat ze ervan moeten missen. En als het gemist wordt, dan moet mijn man het opnemen. <laughs> en dan wordt de volgende dag gevraagd of het daadwerkelijk wel is opgenomen. Ach, goos. En als er dan uit school gekomen wordt, dan uh, uh, moet er naar gekeken worden, uh, Railway. En dat bijgeluiden, dat komt die man die, uh, ik wou zeggen, die lult niet, die klets niet aan één stuk door. Mm -hmm. Ja, en omdat het dan niet gaat vervelen of dat je denkt, nou, er gebeurt hier niks. Dus kijk, heel veel mensen die gaan uh, om de stilte te doorbreken, gaan ze... van uh, uh, ik ben nog steeds aan het praten, maar ik kom er even niet op. Ja, maar uh, dat is een beetje, want de mensen die aan het praten zijn... horen vaak het muziekje nog niet, want het komt er later pas onder. Het is grappig, terwijl ik dit zeg, komt er een muziekje onder mijn woorden, hoor je dat? Ja, precies, want jij moet naar het nieuws toe. Nou, ik ben zo blij dat mijn luisteraars tegenwoordig nog beter het draaiboek in de gaten houden dan ik zelf. <laughs> maar goed, dat geluid dat moet dus voor de stiltes en die poppen gewoon bij de Bart Smid. Nou, ik, ben, ik, ik kan twee vragen afstrepen en ik dank je daar hartelijk voor, Martine. Nou, fijne avond nog, hè? Hetzelfde en een fijne vrijdag alvast. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. hoi. Oh, dat schiet lekker op met de vragen. Maar dat betekent wel dat ik nieuwe vragen nodig heb voor het laatst uur, nachtzuster. Dus blijf ze vooral doorgeven via 0800-1121. En een extra adresje voor een boxershort mag ook altijd natuurlijk. 0800-1121.